Op dat moment waren er zo'n 150 mensen in de tent. De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook in de VS-problemen bij een festival door noodweer. In Chicago heeft de politie het terrein van het popfestival Lollapalooza ontruimd vanwege naderend noodweer. Zo'n 100.000 bezoekers zochten een veilig heenkomen in kroegen in de binnenstad of ondergrondse parkeergarages. Het driedaagse festival Lollapalooza begon vrijdag... Vandaag zouden onder andere Frans Ferdinand en de Red Hot Chili Peppers optreden. In het zuiden van Jemen zijn bij een aanslag zeker 18 doden gevallen. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op tijdens een begrafenis in een dorpje. De slachtoffers waren stamleden die met het leger van Jemen meevechten tegen islamitische militanten. Gisteren kwamen al vijf vermeende leden van Al-Qaeda om het leven bij een aanval door een onbemand Amerikaans vliegtuigje. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Michael Phelps zijn carrière afgesloten met zijn 18e gouden medaille. In de laatste race won hij met drie landgenoten de 4x100 meter wisselslag. In totaal won Phelps 22 medailles en daarmee is hij de succesvolste Olympiër ooit. Ranomi Kromovijojo won haar tweede gouden medaille op deze Spelen. Ze won al goud op de 100 meter vrije slag en was ook de snelste op de 50 meter. Maar alleen Veldhuis veroverde brons op deze afstand.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 Ik in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs en door. slapeloze nachten, in de zon, breek ik langs en door. Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar in de slapeloze nachten, met je staren in de duister. Met de eindeloos dromen. En dit is een omhoog genoeg Morgen beginnen we de dag met vrolijk Zie de zon opkomen, ligt wachten in de bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten in de zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds gesloten Ik denk al als ik slaap in ik even weg van al mijn dromen Maar ik slaap nachten En yeah. ik wil back to the future the full to the for my oh. Ik voel draagt de plek van mijn voeten Ik krijg straks de stad licht. Sweet in mijn bed, ik belief in de baan. Mijn gedachten op mijn masterplan De kans met de daarvoor nog de geeft. hoe ver ik ben. Ogen volg mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebel daar, ik heb een stil zit. Klaar voor de arts, zie de kicks. Verslaven Net als Net alsof jij aan de heroine zit. De ik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen, de zon breekt door. Achtervolg door mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht bakken in mijn bed. vol met gedachten, de tijd ik langs Walker in my bed, yeah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 antwoord op 106.9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 6 9 straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van.